Schippers wil niet op die concrete maatregel ingaan... maar ze kan wel met de gemaakte afspraken leven. Het CPB zal dat doorrekenen, dan zien we echt wat het betekent... en dan kunnen er altijd nog dingen gebeuren om als er dingen scheef zitten... om ze nog aan te passen. Het is een pakket dat iedereen zal voelen, doet bij iedereen pijn... maar uh, uh, het moet wel in balans zijn. Het akkoord tussen de vijf partijen bevat voor 12 miljard euro... aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. De veiligheid bij het fosforbedrijf Termfos in Vlissingen is nog onvoldoende, maar de fabriek stoot minder gevaarlijke stoffen uit dan eerst, dat concludeert de provincie Zeeland na twee jaar verscherpt toezicht op de fabriek. Termfos stootte jarenlang te veel zware metalen uit. De inspectiedienst van het ministerie van Milieu dreigde twee jaar geleden het bedrijf te sluiten en nu zegt de provincie dat de uitstoot van zware metalen, dioxide en ammoniak sterk is verminderd. Er zijn ook minder klachten van omwonenden en daarom wordt het aantal controles op de emissie van Termfos verminderd.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 Aan het begin van de zitting erkende rechter Orie dat er fouten zijn gemaakt bij het aanleveren van het bewijsmateriaal. Bladic en zijn advocaat hebben niet alle processtukken op tijd gekregen. En het zou kunnen betekenen dat het proces in een later stadium nog wordt uitgesteld. De 70-jarige Bladic is zelf in de rechtszaal aanwezig.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 Dan is weer nog buien en vooral in het zuidwesten meest droog en ook zon. Vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen hemelvaartsdag. Op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Het wordt een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Na een ongeluk bij Arkel. 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A67 vanuit Venlo naar België. Bij Knoopendleen naar Heide. 2 kilometer.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 de gids.fm met Felix Mulders. Goedemorgen, als je het hebt over de beurs in Amsterdam, dan wordt bijna automatisch aangenomen dat het gaat over Euronext. Die bestaat namelijk al 400 jaar, al heette die vroeger anders. Toch kun je sinds drie jaar ook zaken doen via een andere Amsterdamse aandelenbeurs, Tom, die Order Machine. Wat kan daar? En wie zit er erachter? En wat zitten ze allemaal om? Vragen voor directeur Willem Meijer, hij is zo hier. Een ongedoken Joods jongetje kreeg de Tweede Wereldoorlog van zijn ouders de dringende boodschap mee: nooit plassen in het openbaar. Deze persoonlijke geschiedenis van een stiefvader inspireerde Dagmar Slagmolen van Via Berlin tot het muziektheaterstuk Vanaf nu heet je Pjotter. Onze muziekredacteur luisterde naar die verhalen en naar de klassieke muziek. En wilt u voor die muziek uitlopen? Surf naar degid.fm ga ja, eerst met Diederik Samson. Hij is fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Samson. Goedemorgen. Wat dacht u toen u vannacht om tien over twee wakker schrok? Um, toen dacht ik, waar zijn de details van het akkoord... Uh, die die die nee, die, uh, nou, We zullen er straks om vragen, want het is natuurlijk raar dat vijf partijen ze wel kennen en de rest nog niet. Maar kijk, we kennen de hoofdlijnen al wel. Uh, en de hoofdlijnen bieden reden tot grote zorg. Uh, zorg voor de koopkracht van uh, gewone Nederlanders en zorg voor de kracht van onze economie. Dit akkoord verlengt de recessie. Uh, en dat is, uh, dat is een, een slechte zaak. Is het geen felicitatie waard van uw kant? Nou, het is een felicitatie waard dat er een akkoord is. Maar dan kijk je vervolgens wel naar de inhoud. En dan vervallen de felicitaties onmiddellijk. Kijk, op het moment dat dit land te maken heeft met wegvallende consumentenbestedingen... en een stilvallende woningmarkt, dan is het laatste wat je moet doen... is de btw verhogen, waardoor de bestedingen nog verder wegvallen. En een woningmarktmaatregel nemen die de woningmarkt nog verder op slot zet. En dat staat helaas in dit akkoord. Dus op die manier verleng je de recessie... terwijl Nederland juist zo'n behoefte heeft aan groei, aan nieuwe banen. Aan nieuwe werkgelegenheid. Aan nieuw perspectief. Daar zou je aan kunnen werken. En dat doet het akkoord helaas niet. En dat is een gemiste kans. U bent dus achteraf blij dat u in eerste instantie door de Club van Vijf gepasseerd bent. Nou ja, we hebben meegesproken in die week. Maar al snel kwamen we tot de conclusie dat uh, men, en dan bedoel ik de andere vijf partijen, een andere kant op wilde. Met maatregelen die gaan over een nullijn voor onze frontlijn medewerkers. Ook in het onderwijs. Met een btw-verhoging. Ik had het met een, plotseling een ander verhaal van, van, begrepen, verhoging. meneer Samson. Want ik, ik, ik dacht dat u min of meer gepasseerd was in die week. U hebt wel... Ja, je bent wel uitgenodigd. Maar dat was toch niet van harte? Nee, van harte was het niet, maar dat hoeft ook niet. Uh, maar bij die gesprekken werd al heel snel duidelijk dat er niet te praten viel over bijvoorbeeld die btw-verhoging. Die wij een onverstandige maatregel vinden om deze crisis te bestrijden. Het is bijna de onverstandigste die je kan nemen. En ook de maatregel die het pensioenakkoord opblaast. Een akkoord waar lang over is onderhandeld. Waar overeenstemming is tussen werkgevers en werknemers ja, over het, het verhoog van de pensioenleeftijd. He. Het nee, valt er wel mee. Nee, het wordt niet een jaartje vervroegd. Het wordt vijf jaar vervroegd. En dat betekent dat voor mensen die nu met de VUT zijn, 62 jaar bijvoorbeeld, die zich dus niet meer kunnen voorbereiden, omdat ze ook geen werk hebben... op een andere financiële, uh, ander financieel plaatje na hun 65ste. Die moeten dan opeens drie, vier of soms acht maanden langer. Uh, van bijstand leven. Hoe moet dat verder? Voor hen is er een grote onzekerheid aan. En juist in tijden van onzekerheid houden mensen de hand op de knip. En dat veroorzaakt die recessie. We zagen de cijfers gisteren. De export trekt wel een beetje aan, want Duitsland groeit wel. Maar in het binnenland valt de woningbouw geheel stil. 11% krimpt daar, dat is uh, ongekend. En ook de consumentenbestedingen. En wat je nu dus moet doen is maatregelen nemen die dat vertrouwen van mensen weer herstellen... perspectief bieden, groei genereren. Dat is waar politiek voor is. Had u toch niet liever aan tafel gezeten met Jan Kees de Aangel? Was het maar om dit soort pijnlijke maatregelen te voorkomen dan? Ja, maar als er niet over te praten valt en 77 zetels willen een andere kant op... dan werkt het in een democratie heel eenvoudig. Dan doen die 77 zetels wat zij willen. Dat vind ik vervelend. Dat vind ik vooral erg voor Nederland, omdat je daarmee een kans mist... om Nederland weer perspectief te bieden om in een andere richting in te slaan. We zitten nu al anderhalf tot twee jaar in een recessie buiten ons om... In andere landen groeit de economie, daalt de werkloosheid... Ja. en hier krimpt de economie en stijgt de werkloosheid. Je moet je afvragen hoe dat nou zou komen. Buiten ons <laughs> bedoelt hij op Duitsland. Duitsland. De rest zie ik in Europa alleen maar treurige gezichten. Nou ja, Frankrijk uh, klimt ook een heel klein beetje uit het dal. Niet snel. Ja. België groeit gewoon weer. Uh, de landen om ons heen groeien, terwijl wij krimpen. En dat is nog nooit voorgekomen. Normaal gesproken, wij zijn een exportland. Wij profiteren van groei om ons heen. Dat doen we nu wel. Een beetje. Maar dat kan lang niet compenseren... wat we in het binnenland voor schade aanrichten... met bijvoorbeeld het stil laten vallen van de woningmarkt. Maar goed, jan de ja gezegd... dit is een akkoord dat voldoet aan de Europese norm. Ja, als de Europese norm een domme norm was... dan zou hij eraan voldoen. Maar hij, hij voldoet niet aan de belangrijkere opdracht van Europa. En dat is namelijk met z'n allen perspectief bieden... voor een betere toekomst. Op maar hij moment... voldoet wel aan de Europese norm van 3%. Nou, dat is niet de enige afspraak die in Europa telt en niet eens de belangrijkste. De belangrijkste is of je op structureel, op struct en dat bedoel ik dus op, op de komende jaren... een balans weet te genereren tussen aan de ene kant je begroting op orde brengen. Ja, want dat moet. Ook wij willen naar 0%, want 3% is nog steeds een veel te groot tekort. Je wil naar begrotingsevenwicht en tegelijkertijd wil je ook zorgen dat deze economie op gang blijft. Dat er weer banen bijkomen. Dat de innovatie op gang blijft komen. Dat de jeugd weer perspectief krijgt. Als je ziet wat er in Europa gebeurt, en dan is het met name in Zuid-Europa... maar het rukt op naar het noorden, een enorme hoeveelheid jeugdwerkloosheid. In uh, zuidelijke landen is de jeugdwerkloosheid nu 50 procent. Ja. Daar groeit een hele generatie op zonder perspectief. Dat mag je niet laten gebeuren, dan moet je dus... Uh, die eenzijdige bezuinigingsagenda die de afgelopen twee jaar gedomineerd heeft... die moet je loslaten of in ieder geval aanvullen met een agenda van groei. En dan, dan moet je de financiële markten, markten maar gewoon een gang laten gaan. De financiële markten in Nederland en uh, Duitsland en overigens ook elders... elders hebben vertrouwen in economieën die willen groeien. Niet in economieën die blijven krimpen. Nou, ze hebben wel vertrouwen in het feit dat het begrotingstekort hier wordt teruggebracht tot 3 nou, Ze hebben vooral, <laughs> helaas uh, is, is de... De oorzaak van de rentedaling hier, en die is mooi overigens... is vooral dat men in, uh, in Zuid-Europa geen perspectief meer ziet. En ook daar zie je dus dat een eenzijdige bezuinigingsagenda... enorme schade kan aanrichten. Niet voor niks praten alle landen, inclusief Duitsland, Angela Merkel, nu over groei. Over een andere strategie. Die, die bezuinigingsagenda van de afgelopen jaren die moet worden losgelaten. Europa moet zich weer richten op de toekomst. Anders bied je dit continent echt alleen maar chagrijn. Nou lijkt er aan de linkse wind te gaan waaien in Europa. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen van Griekenland, Duitsland en Frankrijk. Ik noem Spanje even bewust niet. Put u daar enige hoop uit? Ja, ik put er vooral hoop uit dat ook mensen zien dat het anders moet in Europa. Dat die uh, bezuinigingsagenda failliet is, uh, zo je wilt. En dat er, iets, uh, dat er een perspectief geboden moet worden. En welke Hollande, Hollande, is, is Hollande dat degene... dan? Is dat die van de SP of die van de PvdA? Die van de Partij van de Arbeid met onze zusterpartij Partij Socialist in Frankrijk... en onze zusterpartij in Duitsland, de SPD. Uh, de sociaaldemocratische beweging in Europa is breed... en is ook eensluidend in haar opvatting... dat wat er nu de afgelopen jaren is gebeurd... een liberale agenda over Europa uitstorten, niet heeft gewerkt. En ik geloof dat de bevolking in Europa het daar inmiddels ook gewoon mee eens is. U rekent daar de SP gewoon niet bij? Nou, het is onderdeel van de linkse familie, maar sociaaldemocraten zijn sociaaldemocraten. Is dit akkoord neoliberaal? Ja, het zet de agenda van Rutte van de afgelopen anderhalf jaar wel gewoon voort. Een agenda die gaat over snijden en bezuinigen... en die niet gaat over groeien en perspectief bieden. En ja, die agenda wordt eigenlijk lijnrecht doorgetrokken. Met als lichtpuntjes, zeg ik erbij... het weghalen van een aantal akelige bezuinigingen die Rutte ook nog nam. En dat is mooi, dat steunen we ook. Maar dat kan niet goedmaken... Wat, deze, wat dit akkoord aanricht, namelijk de koopkracht van mensen... gewoon met midden- en lage inkomens met duizenden euro's per jaar wegslaan. Maar dat zou sowieso toch moeten? Dat moet bezuinigd worden. 12 miljard euro moet er bezuinigd worden. Hoe je het ook wendt of verkeerd. Ja, daar ook zal op een... iemand iets van moeten merken. Maar dat kun je ook op een eerlijke manier doen. En je kunt er ook voor zorgen dat je door een ander tempo te kiezen... in die bezuinigingen de economie op gang houdt. En uiteindelijk betaal je schulden vooral af als je geld blijft verdienen. Dus dat andere Structurel... tempo betekent niet dat er volgend jaar al voldaan moet zijn... aan die 3 norm. Niet, niet... Niet per se. Het betekent vooral dat je sneller uh, naar dat begrotingsevenwicht gaat. En dat... Terwijl u twee weken geleden nog wilde meepraten over die 3%-norm. Ik wil overal over meepraten. Eén maar keer als niet was over... dat nee, uit ik... de hoge hoed getoond. Hey, we zijn toch wel bereid om over die 3%-norm te gaan wij praten. Wij zijn over alles bereid om te praten. hebben we in die week ook gedaan. Alleen er bleek van de andere kant geen bereidheid om te praten over eerlijke maatregelen. Over het, het eerlijk delen van de pijn van deze crisis. En vooral over het nemen van maatregelen die de groei aanjagen. En GroenLinks Kijk... doet hier aan mee. Neemt u ze dat kwalijk? Nee, ik neem, niemand een partij, ik neem niemand kwalijk dat ze ergens aan meedoen. Ik vind het wel opvallend, omdat er een agenda zit... die volgens mij niet bij GroenLinks hoort. Maar iedereen heeft zo zijn overwegingen. Wij hebben naar de inhoud van het akkoord gekeken. We hebben naar de inhoud van de plannen van de andere partijen gekeken. We hebben geprobeerd daar verandering in aan te brengen. Dat lukte niet. 77 zetels wilden kennelijk een andere kant op. Ja, wij blijven strijden voor een eerlijker verdeling van de pijn. En vooral voor maatregelen die ervoor zorgen dat dit land weer op gang komt. Dat is nu zo hard nodig. Een krimpende economie is echt het laatste wat je kunt hebben... in deze omstandigheden. We moeten weer groeien. En in dit, dit akkoord van de Club van Vijf heeft GroenLinks een aardig succesje binnengehaald. Er wordt een bedrag van 200 miljoen uitgetrokken... voor vergroening en duurzame bouw. Ja. En er wordt geld binnengehaald... door middel van fiscale vergroeiing... Een nou, dan ja. zijn we toch al een eind in de richting. Wat u wil ook, of niet? Uh, dat is mooi. Die 200 miljoen uh, die vind ik ook prima. De, het andere had ik veel liever voor een andere maatregel gekozen. Want je verhoogt nu de lasten voor de energiebedrijven... zonder dat je ze verplicht om op duurzame energie over te schakelen. Je had ook een andere maatregel kunnen doorvoeren. Dat is namelijk het, gewoon het verplicht leveren van duurzame energie. Uh, met een oplopend percentage tot... Nou, laten we ambitieus zijn, 100% in 2050. En dat, dat zorgt ook voor een hogere energierekening. Maar zorgt er meteen voor dat je duurzame energie... Krijgt. Nu lopen we het risico, met de belastingen die nu worden ingevoerd... dat je alleen een hogere energierekening krijgt, maar geen duurzame energie. En dan los je dus voor de lange termijn niks op. Ook dat, dat is een voorbeeld van het feit dat dit akkoord... vooral naar de korte termijn begroting kijkt... en niet naar de lange termijn toekomst. Dat vind ik een gemiste kans, en ik hoop... Ik verwacht eigenlijk ook dat we dat na 12 september kunnen goedmaken. De Kamercommissie voor Financiën jullie zou gisteren een vergadering hebben... over controversiële onderwerpen, maar dat onderwerp is verschoven naar volgende week. Tot hoede van de SP en de PvdA, lees ik hierover in trouw. Bent u inderdaad kwaad? Nou ja, wij vonden het vreemd om uh, afspraken op die manier opzij te schuiven. We gaan overigens onverkort vanuit dat het volgende week nu wel allemaal besproken wordt. Maar het kan lijkt worden. me toch logisch op het moment dat een akkoord in de maak is dat je dan even wacht? Ja, dat was waar. Maar volgens mij had het vandaag dus ook gewoon gekund. Uh, en ik hoop ook dat we snel duidelijkheid krijgen. Kijk, het gaat niet om ons. Hè. Het gaat om mensen die in Nederland zitten te kijken... naar wat er nou in godsnaam gaat gebeuren met hun toekomst. De wet werken naar vermogen. Weinig met energie, maar alles met inkomens voor mensen te maken. Met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met een arbeidshandicap bijvoorbeeld. We weten nog steeds niet wat de status daar nou precies van wordt. En dat vreet aan mensen. Die onzekerheid wilden wij zo kort mogelijk laten duren. En volgens mij kunt u ons dat niet kwalijk nemen. Wat moeten u overigens? Wat gaat er mee gebeuren met die wet? Wat ons betreft gaat die van tafel. Het was nou, een wet. Wat, van de club van vijf uit? Ja, dat, dat moeten we afwachten. Dat zijn nou van die typische details waarvan ik echt hoop dat we die vanmiddag of morgen duidelijk krijgen. Niet voor ons, maar voor al die mensen in Nederland die willen weten waar ze aan toe zijn. Nou, één ding is al wel zeker na het schijnt. Eh, er komt een bijdrage in de zorg van 350 euro. Was het 220? Ja. Gaat niet naar 400 zoals verwacht, maar naar 350 euro. Ja, voor iedereen. Uw reactie? Nou, als het ook geldt voor mensen met een klein inkomen, met een AOE. Ja, nou, dan wordt de uh, compensatie beloofd voor lagere inkomen. Ja, en niemand weet hoe die compensatie er precies uitziet. Dat vind ik een merkwaardige manier van omgaan met de toekomst. Als die compensatie er komt, wij zullen ervoor strijden dat die er komt. Want dat kan echt niet zonder. Ik heb de afgelopen dagen duizenden e-mails gekregen. Letterlijk duizenden e-mails van mensen die zich ongelooflijk ongerust maken... over die, juist deze maatregel. Het zomaar verhogen van het eigen risico. Bijna verdubbelen voor iedereen... Dat jaagt mensen met lage en lage middeninkomens... echt op kosten die ze niet kunnen dragen in deze crisis. Daar worden ze onzeker van. Dan houden ze het geld in de zak. En dan krimpt de economie alleen nog maar verder. Soms is het helemaal niet zo ingewikkeld. De politiek moet zekerheid scheppen, duidelijkheid geven aan mensen... de pijn van de crisis eerlijk delen... en ervoor zorgen dat dit land weer gaat groeien. U gaat hier tegenstemmen? Wel tegen de verhoging van het eigen risico. Wij hadden andere voorstellen. Die gaan over een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor lage inkomens blijft het eigen risico dan zoals het is. En voor hoge inkomens, de sterkste schouders, gaat het wat omhoog. We hadden een afspraak met nu om te gaan praten over duurzame energie, maar ja, dat komt wat later op gang in het gesprek vanwege het feit dat de actuele situatie. Maar de zich actuele voort, situatie ging ook over duurzame energie. Onder andere. Een beetje. Onder andere. Het uh, is altijd een van uw stokpaardjes geweest en dan moet u wel met een jaloerse blik naar het oosten kijken, richting Duitsland in dit geval. Want ja, daar gaat het goed. Precies een van de redenen waarom de Duitse economie nu groeit... is dat zij eerder dan wij zijn gaan investeren in een industrie... die zich richt op de toekomst. En een van de, uh, die industrieën gaat over duurzame energie. Zij bouwen de windmolens, maken de zonnepanelen en blijven dat ook doen. Daarom groeien zij. En het is doodzonde dat wij die kans hebben gemist. En dat we ook in dit akkoord die kans nog niet grijpen. Maar zeg ik erbij, het is nog niet te laat. 12 september kan nog. Als dan een, een linkse meerderheid wordt gekozen... of een progressieve meerderheid die voor een duurzame toekomst staat... en daar reken ik onze partij bij, maar ook GroenLinks en ook nog D66... dan kunnen we met nieuwe maatregelen die niet op de korte termijn... maar op de lange termijn gericht zijn... diezelfde prestatie leveren als onze buren. Nog een keer, u heeft het over een linkse meerderheid van D66, nee, GroenLinks... Ik, ik P van de A ik, en? Paste het aan, ik paste het aan in zijn progressieve meerderheid... want ik had het even over duurzame energie... en dan kijk ik naar de partijen die daar vooral... Op gericht zijn. Uh, mijn partij, GroenLinks, ook D66. En ook de SP wil vast verder met duurzame energie. Ik zie de remmen vooral daar op rechts hangen. En dat is doodzonde, want de toekomst is een duurzame energievoorziening. Maar of, dit is toch geen combinatie voor na 12 september? D66? Sorry sp notenbenen GroenLinks, Ach, PvdA. We praten in dit land inmiddels met een politiek versnipperd landschap... over elke mogelijke combinatie. Ik had het over een combinatie van partijen... die een duurzame energievoorziening een warm hart toedragen. Um, en dan begin ik altijd bij die van onszelf te redeneren. Maar er zijn gelukkig meerdere. En dat is ook hard nodig. Want mijn kinderen kunnen niet verder als wij geen duurzame energievoorziening opbouwen. Het is een keer op wat we nu opstaan. En daarvoor schakelt u partijleden ook in. Die kunnen dan via een speciale website hun ideeën spuien. En een van de reacties op de website komt van Jan van Rongen. Hij stelt voor om zonnepanelen te verplichten bij ieder nieuwbouwproject. Minstens 25 per dak. Ja. Dat kan er zomaar in, toch? Dat is een heel goed idee. En, Meteen in het verkiezingsprogramma. Nou, wat mij betreft uh, wel. Ik weet niet of we het op dat de detailniveau gaan schrijven. Maar het, het heeft ook al eens in ons verkiezingsprogramma gestaan... in een vorig stadium. Dus het lijkt me een heel goed idee. En het behoort ook in het idee wat ik net lanceerde... waarbij we verplichtingen invoeren... voor het maken van duurzame energie. Dan geef je namelijk alle bedrijven exact dezelfde positie. Heb je geen onderlinge concurrentievervalsing... en werk je gezamenlijk naar een duurzame energievoorziening toe. En mag Jolanda Sap ook op die website komen? Ja, en als ze dan ideeën geeft... dan uh, nemen we die over als ze goed zijn. Heeft u nog meegedaan aan de geschiedenis gewist en gewonnen? Ik mocht niet meer meedoen, geloof ik. Hartelijk dank. Fractievoorzitter van de PvdA, we praten wel een andere keer uitgebreid verder over die duurzame energie en over de voorsprong van onze oosterburen. Dank u wel.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 Sing with me. Dat we dan ook. Het uh, is de nieuwe single van James Morrison. Hij komt van het album The Awakening... voor degenen die geen singles meer kopen. En volgens mij koopt er bijna niemand meer een singeltje. De Gids. De op de financiële markten was even heel ver weg vanmorgen op de Amsterdamse beurs. Kabelbedrijf Ziggo zag zijn kerstverse aandeel meteen stijgen. De beleggers bleken zo enthousiast dat de introductieprijs van 18,50 euro meteen omhoog sprong naar 21,20 euro. De Amsterdamse beurs in dit fragment uit het NOS is natuurlijk Euronext. Officieel heet die NYSE, Euronext. Hoezo natuurlijk, want er is wel andere aandelen aan optiebeurs in Amsterdam. Die ordermachine, kortweg Tom, die is veel minder bekend. En waarom hebben we eigenlijk nog een beurs nodig dan? Nog eentje? Dat vraag ik aan Willem Meijer, directeur van Tom. Hij is hier. Goedemorgen, meneer Meijer. Goedemorgen. Euronext bestaat al 400 jaar en is al die tijd alleenheersen geweest. Maar nu is er die ordermachine. Wat is dat dan? Uh, de ordermachine is een nieuwe beurs... die de concurrentie aangaat met de gevestigde beurs... En inderdaad, al 400 jaar is de beurs een alleenheerser. Wat we ook een monopolie noemen. En sinds 2007 is het mogelijk in Europa om concurrerende beurs op te richten. En wij zijn daar een uitvloeisel van. En waarom is dat nodig dan? Nou, dat is hard nodig om twee redenen. Eén is dat de, de prijzen van de beurzen... en niet zozeer de prijzen van de koersen van de aandelen... maar de prijzen die de beurs rekent voor hun diensten... dat die behoorlijk hoog zijn... Um, en er is een enorme druk op innovatie. Uh, de, de partijen uh, die uh, in toenemende mate verlangen dat een beurs meer automatiseert... Uh, die verlangen van die beurs ook dat ze meegaan in, uh, in de innovatie. En nou, Euronext bij... hangt nog een beetje met touwtjes en snoertjes aan elkaar vast. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar um, uh, je ziet altijd in een, in een marktomgeving waar één aanbieder is... dat uh, de drang om, uh, om te innoveren en om prijsconcurrerend te zijn altijd wat minder... Uh, en, uh, een, een feit is dan dat een uh, marktplaats waar, waar meerdere partijen met elkaar concurreren. En u in zich 7 uh, Wij doen ons best, ja. En, en daarom, ja, u zegt ook: de beurs rekent te veel geld voor de transacties. Dus u wil niet veel geld verdienen? Nou, we zijn natuurlijk allemaal uh, een bedrijf om, om geld te verdienen. Uh, maar vooruitgang betekent ook dat er efficiënter wordt, uh, wordt, uh, wordt gewerkt. En als je kijkt naar de bezetting van de nieuwe beurzen... wij uh, opereren een beurs uh, rond, uh, rond de 20 man. Ja. Uh, en als je dat vergelijkt met, uh, met de bestaande beurzen... waar uh, er een paar honderd man uh, werken op dat segment... dan kan je zeggen dat efficiëntie ook uh, zijn invloed heeft op de, op de, op de prijs die, uh, die daarvoor gevraagd En hoeveel goedkoper bent u dan? Nou, op aandelengebied uh, uh, zijn de nieuwe beurzen waaronder wij uh, 95% goedkoper dan, dan de bestaande beurzen. Pardon? Ja, 95% goedkoper, ja. Valt er dan nog een boot aan te verdienen? Nou, dan moet je behoorlijk wat, uh, wat omzet doen om, uh, om, om daar wat, wat geld aan te verdienen. Ja. Ja. Maar je bent nog klein in vergelijking met, uh, met Euronext. Ja, wij zijn net begonnen. Um, uh, we hebben um, uh, wel veel potentie, omdat... De aandeelhouders die Tom hebben opgericht, uh, samen een enorme um, omzet hebben op de bestaande beurs. Wie zijn die aandeelhouders? Uh, de aandeelhouders van Tom zijn Binkbank uh, en ABN Bank um, Aan één kant. En um, dat zijn dus de partijen die ook klantenorders uh, herbergen. Um, en Optiver en IMC. En dat zijn partijen die um, de liquiditeit verschaffen. Dat zijn uh, market makers. Die zo hebben zo het van. geld. Nou, oh, nee. Wat nee. hebben die? Die verschaffen de liquiditeit op de beurs. Dus en wat houdt dat, in? Die, dat, dat houdt in? die maken continu prijzen. Die geven continu prijzen af op de beurs. Je moet je, moet je voorstellen dat die partijen... wel een paar miljoen keer per dag... Um, uh, een prijs afgeven in alle aandelen. Uh, om zo uh, een hele efficiënte prijsvorming op de beurs te hebben. Uh, dat als een klant van... of Bank of een andere bank... Uh, zijn aandeel wil verhandelen... Uh, dat hij dan een, een goede prijsvorming heeft. En dat is bij andere beurzen niet zo? Dat is bij andere beurzen ook zo, ja. Dus ik wil een aanteltje Shell, want ik begrijp het nog niet helemaal. Dat begrijpt u, met ja. mijn vragende blik. Ja. Ik wil een aanteltje Shell kopen en ik zeg dat tegen u, doe dat even. En wat, hoe gaat het dan verder in zijn werk? Nou, dat is een goede vraag, omdat um, de concurrentie tussen de beurzen... dat schept dan ook al wat verwarring, dat zie ik ook aan, uh, aan uw blik. Uh, want ja. waar moet je dan terecht? Uh, daar hebben wij een, een, een tweede bedrijfstak voor opgericht... en dat heet uh, de zoekmachine. Die noemen we ook Tom Smart Execution. Uh, een zoekmachine zoekt voor u waar de beste prijs is. Dus als u een aandeel shell wilt kopen... Maar er kopen... staat toch een notering bij? Hè, die verandert dan weliswaar om de vijf minuten... maar er staat bij, dat kost zo en zoveel. Ja. Um, alleen um, die notering die verandert niet om de vijf minuten... maar die verandert elke microseconde. Um, en in die tijd leven we um, uh, uh, op, op dit moment. Dus op het moment dat u een order in Shell uh, opgeeft... dan uh, zoekt die zoekmachine waar op dat moment het goedkoopste aandeel aanwezig is. Dan ben ik al 50 microseconden verder? Nee, dan bent u geen 50 microseconden verder. Dat, okay, uh, gaat maar in ieder geval uh, een aantal microseconden ben ik verder. Een aantal microseconden bent u zeker ja. verder. Um, um, en op dat moment zoekt de zoekmachine naar de beste prijs en stuurt dan die order naar de beurs waar de beste prijs te, te krijgen is. Dus dat is of naar onze eigen beurs, eh, Tom, eh, of eh, naar Euronext. En niet naar Hongkong? Of naar New York? Nou, als, als er een beurs in New York is die eh, de moeite waard is om te zoeken... Eh, of als daar veel aandelen Shell in handelen... dan, dan is dat de overwege waard om die ook mee te nemen in de zoek. En wat kan er allemaal bij Tom? Kan ik alles doen wat bij Euronext ook kan? Eh, nee, bij Tom eh, verhandelen we op dit moment eh, 50 grootste aandelen van, eh, van Nederland... Uh, 20 uh, grootste aandelen van België en de 40 grootste aandelen van Frankrijk. En wij zijn uh, sinds een paar maanden begonnen ook met de opties. En dat is met name een uh, interessant uh, uh, gebied. Omdat in, uh, in, in de optiewereld tot nu toe nog geen concurrentie is geweest uh, met de beurzen. Opties, daar begrijp ik helemaal niks van. Kunt u dat even eenvoudig uitleggen aan iemand die dat. Zoals ik. Niet ja. Snapt. Uh, nou, een aandeel uh, is een deel van een bedrijf. wat je koopt uh, als, als belegging. Uh, een optie uh, geeft een recht om dat aandeel te kopen of te verkopen. Dus een optieproduct is eigenlijk een afgeleid product van een, van een aandeel. Een derivaat? Uh, een derivaat. Uh, dat wordt uh, veelal gebruikt voor het afdekken van, afdekken van risico's. Uh, of juist het aangaan van risico's. En dat is dan de speculatie. En daar moet je voor naar de rechter? Nee, dan kan je op een beurs kan je dat, kan je dat kopen. Oh, dat dacht ik ook, ja. Uh, waarom zou ik mijn aandelen verhandelen bij Tom in plaats van bij Euronext? Nou, die vraag heb ik al een beetje horen beantwoorden... maar het heeft wel lang geduurd voordat u mocht optreden. Ja, nou, we zijn uh, met twee categorieën producten bezig. Eén is met de aandelen, daar zijn we al een tijdje bezig. En twee is met de opties. Uh, en met de opties um, is het instrument wat ingewikkelder... en dat heeft te maken met het afwikkelsysteem van, van de opties... Wat het niet mogelijk maakt om uh, heel eenvoudig uh, de ene optie op één beurs te verhandelen. en de andere optie op een andere beurs. Nee. Um, dat noemen ze ook wel de verticale silo. Uh, dat wil zeggen dat het <laughs> afwikkelinstituut. Dit uh, wordt er niet eenvoudig <laughs> nee. Ik zit nu in de verticale silo. Ik stel me dat voor. Ja? Ik zit in een landschap. Ja. Prachtig. Ja, gaat u door. Ja. Um, dus de verticale silo um, is eigenlijk um, dat het afwikkelinstituut... Uh, in, in, in dezelfde verticale silo, dus de, de, in dezelfde beslissingsboom zit... Als, als de beurs zelf. En die beurs houdt um, de toegang tot, die, uh, tot het afwikkelinstituut... houdt hij eigenlijk tegen voor, voor concurrentie. Ah. En dat maakt de optie specifiek. Um, en daarom is het ook moeilijk om uh, uh, een optiebeurs op te richten. Maar dat is u toch gelukt? Dat Zij is een juridische stappen allemaal? Um, dat, um, had niet echt, uh, uh, met, dat ging niet echt met juridische stappen gepaard... maar wel met, met enorm veel investeringen. Um, en uh, dat lukt je ook alleen als je zelf je eigen afwikkelinstituut uh, weet uh, te bouwen. Wat natuurlijk alleen mogelijk is als je ook um, kan stoelen op, uh, op behoorlijk wat omzet. En, en, en dat is ook de bedoeling van de aandeelhouders om die omzet ons te geven. Nou, lijkt die als een als een club jonge honden. Is dat ook zo? Nou, nee, zo wil ik het niet kwalificeren. Ik denk dat het, dat, dat het businessplan wat we hebben wel uitdagend is. Dat is natuurlijk altijd zo als je een, een, als bedrijf een concurrentie aangaat met de gevestigde beurs. Um, maar we zijn een serieuze club met, met serieuze aandeelhouders... waar ook uh, grote investeringen mee gepaard zijn gegaan. Um, dus het, het project om Tom um, uh, in, uh, in, in het zadel te krijgen is, is, is een, is een intensieve intensief klus geweest, ja. Willemeijer, directeur van de alternatieve beurs The Order Machine. Veel dank voor dit gesprek en vooral voor de uitleg. Graag gedaan. Voor het 12 twaalf uur is hoort u nog over een combinatie van klassieke muziek en theater. En geen Nederlands kunnen praten dan ook geen uitkering. Naar nou, de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Schippers vindt dat er een goede balans zit in de afspraken die de vijf partijen vannacht hebben gemaakt over de gezondheidszorg. Naar verluidt willen ze het eigen risico in de zorg volgend jaar verhogen. Van 220 naar 350 euro. En daar wil de Schippers niks over zeggen. Ze wil dat eerst het CPB de plannen doorrekent. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep weer 25 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de moord op Millie Boelen. Ex-politieman Sander V. staat daarvoor bij het gerechtshof in Den Haag opnieuw terecht. De rechtbank veroordeelde hem destijds tot 18 jaar en tbs en toen had het OM ook 25 jaar en tbs geëist. In Den Haag is het proces aan de gang tegen Ratko Mladic, Stout, generaal van de Bosnische Servië, staat terecht voor onder meer genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. En het kan zijn dat het proces op een later moment nog moet worden uitgesteld, want er zijn fouten gemaakt bij de aanlevering van het bewijsmateriaal. En het Groningen Museum wil de Duitse Andreas Blum als nieuwe directeur. Hij zou dan Kees van Twist opvolgen. Blum is nieuw directeur van het Walraf Richards Museum in Keulen, een van de grotere musea in Duitsland. En van Twist trad in december terug vanwege de grote schulden van het Groningen Museum. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB, verkeersinformatie. Files op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Haarlem en Knooppunt Koenplein, 2 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij de afrit Arkel, 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij de afrit Helden, 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Verkeer richting de Randstad kan vanaf knopend Saarder Heiken beter omrijden via Nijmegen. Dit is de Gids.fm. Met Felix Burgers. Superman. Jet Broeke kocht een busabonnement voor de zoon. 9292-OV vertelde haar welk zonenummer hij moest gebruiken en hoeveel zones hij vrij kon reizen. En dat laatste heet dan de sterwaarde, het vrij reizen in zones. Connection leverde het jaarabonnement. Maar toen kreeg haar zoon bekeuring op bekeuring. 9292-OV had haar gewoon verkeerd geïnformeerd: het abonnement klopte niet. Broeke is er inmiddels vele mails en telefoontjes verder... en nog steeds is er geen oplossing in zicht. Ze mailde Superman. Oh, oh, oh. Oh, Superman. Superman. is aangekomen in Breukelen bij Jet Broeke. Mevrouw Broeke, u heeft ons uh, tientallen uh, velletjes A4 gestuurd... met uw problemen met het openbaar vervoer. Eigenlijk de problemen van uw zevenjarige zoon... die moet gebruikmaken van het openbaar vervoer. Wanneer begint die misère? Die begint in uh, nou, eigenlijk augustus, september van Goordag, vorig jaar. Ja, precies. Dan moet je de informatie eerst aanvragen, want je weet niet wat voor zone, nummer en sterwaarde het is. Die kan je aanvragen telefonisch via 9292. Dan geef je het adres op waar je vertrekt, het adres waar je aankomt en dan is het in orde. Precies, als je de, de, je van de juiste informatie beschikt, kan je met die informatie kan je online via Connection een jaarabonnement vragen. Oh, ja. Het klinkt als een systeem wat waterdicht is. Ja, ik vond het alleen vrij onlogisch dat je eerst bij de ene informatie moet vragen... en dan via de andere uh, online moet aanvragen. Maar goed, het lijkt daarmee vrij simpel. Maar? Ja, toen kreeg hij boetes. Toen kwam hij op een gegeven moment thuis van... Uh, maar het zonnenummer schijnt niet juist te zijn, ik krijg allemaal boetes. Nou, dan denk je dat klopt niet, dus ik ga even via Connection bellen. Nou, dat blijkt inderdaad dat het zonnenummer niet juist was, dus die moest ik veranderen. Dat Was u verkeerd opgegeven? Dat was me verkeerd opgegeven, via 9292... Nou, maar dat was al geen enkel probleem. Ik kon het jaarabonnement opsturen met de juiste sterwaarde. Ik heb 9292 gemaild. Van hun hebben we een fout gemaakt. Daar kreeg ik over, uh, hebben ze uitgezocht. Dan kreeg ik netjes een mail terug met excuses van hun. Het jaarabonnement stuur je weer op naar Connection. En uh, dat duurt dus geen tien werkdagen zoals uh, beloven. Maar uh, dat duurt weken. En ondertussen lopen de kosten maar op. Ja. Al die tijd moet uw zoon gewoon betalen. Ja, dan betaalt hij elke dag weer uh, voor het openbaar vervoer extra kosten heb ik opgestuurd. En toen kreeg ik dat leuke telefoontje van... nee, maar dat uh, declareren we niet. Dat moet u bij 9292 zijn. Want die heeft de fout gemaakt. Klinkt logisch. Klinkt logisch, maar ze hebben me wel eerst verteld... dat ik het bij hun kon declareren. Connection heeft eerst verteld, je kan het bij ons declareren. Ja. Toen kwam u met die centen die u zoon ja. de onkosten die hij gemaakt heeft. Ja. En toen zei Connection, nee, je moet wezen bij 9292-OV. Ja. En op een gegeven moment heb ik al zoveel telefoontjes gepleegd... dat ik dacht van, laat allemaal maar zitten. Welkom bij Connection Klantenservice. Goedemorgen, Connection Klantenservice. Goedemorgen. Er is een probleem met het zonenummer en de sterwaarde. Daar is een verkeerd ja. abonnement mee aangeschaft per ongeluk. Ach, ja. Daar is voor je beboet. Um, en er zou Connection dat geld terug gaan betalen. En er is nog een ander probleem. Connection heeft gezegd, geef ons de abonnementen, maken we het alsnog in orde. Dus met de juiste zonenummer en de juiste sterwaarde. Ja, ja. Binnen tien dagen zou dat, welk dagen zou dat geregeld zijn? We zijn nu ruim vijf weken verder. Er is dus helemaal niks geregeld. Oh, ja. Kunnen die reiskosten betaald worden? En kan het abonnement zo snel mogelijk met de juiste zonenummers en de juiste sterwaarde zo snel mogelijk retour? Ja, ja. Ja, voor, uh, eigenlijk voor het abonnement uh, kunt u ook een restitutieformulier uh, uh, aanvragen. En normaal gesproken betaalt u dit soort vergissingen terug? Ja, ja, nee, dat klopt. Kunt u nou zien wat er gebeurd is, waardoor al die fouten gemaakt zijn? Dat kan ik niet zien. En hoe krijgen we het abonnement nou zo snel mogelijk terug? En elke dag moet er dus een los kaartje gekocht worden. Uh... En u heeft het nog niet? Nee. Ja, dat is echt een fout van hier, hoor. Ik kan wel een melding maken, maar verder kan ik uh, uh, uh, niks doen, helaas. En wie, wie zou in deze zaak de reddende engel, de Superman, kunnen zijn? Oh. En dat is een andere afdeling en daar kan ik u niet uh, door uh, voor vinden. Oh, Superman. Ik had zoveel telefoontjes uh, gepleegd. Hoeveel? Drie, vijf? Nee, meer dan tien. En elke keer kreeg ik een ander verhaal. En het kostte me zoveel energie dat ik dacht: ik stop ermee, laat maar zitten. Dan is het zonneverhaal. bereid om de kosten te laten vallen. Ja, ja misschien jammer, maar Zo ik. Zat, uh, u het. Ja, ik was het echt helemaal zat. Ik dacht: het gaat met de kosten van mezelf en dat is het niet waard. En uh, totdat hij uh, anderhalve maand geleden weer een uh, bekeuring kreeg. Waar, waar nu voor? De sterwaarde schijnt niet juist te zijn. Maar ja, ik en wat voor bekeuring krijg je dan? Ja, dat is 39,50. Nou, bent u niet arm, uh, maar u, u heeft volgens mij gewoon een heel bescheiden inkomen, klopt dat? Is het voor u een bezwaar, niet allemaal? Het is toch 160 euro in de maand. Nou, dit voel ik wel heel erg in mijn portemonnee, ja. Ja? Ja, zeker. Dit, uh, ik ben een alleenstaande moeder, moet het allemaal maar alleen zien te redden. En dit is af en toe even, moet ik af en toe even geld lenen om, uh, om hem met de bus te laten gaan. Welkom bij 9292. De kosten voor dit gesprek zijn 70 eurocent per minuut met een maximum van 14 euro. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Er zijn momenteel acht wachtenden voor u. Een ogenblik geduld, alstublieft. 92, 92. Iemand wil gaan reizen tussen Breukelen en Utrecht. Ja. Met het openbaar vervoer. Die belt dan met 9292 om te horen wat het juiste zonnummer is... en de juiste sterwaarde. Ja. Dan komt er een advies en met dat advies wordt er een abonnement afgesloten bij Connection. Ja. Dan wordt er bekeurd, want dat blijkt, er is verkeerd voorgelicht. Het enige wat ik u kan geven is ons klantenservice-nummer, want ik ga hier zelf niet over. En, en nog iets anders. Ik heb bij elkaar, zie ik nu op mijn klokje... 28 minuten en 53 seconden geweld. Dat is twee tientjes. Is dat niet een beetje duur? Het is een vast tarief, meneer. Ook daar ga ik niet over. Moedeloos, ja. En dat je er ook maar achteraan moet en achteraan moet, dat is doodvermoeiend. Ja. Welkom bij 9292, afdeling klantenservice. Wie gaat dit oplossen? Wie is hier verantwoordelijk voor? Is dat 9292 of Connection? Het enige wat ik voor u kan doen... is dat ik het noteer dat u slecht uh, advies heeft gehad. Maar u gaat het niet oplossen? Ik dacht, kan het niet andersom dan? Dat u het niet opschrijft, maar wel oplost? Nee, dat kan niet. Nee, want ik, ik ben gewoon van het noteren, meneer. Ik kan er nu geen oplossing verzinnen voor, voor u, nee. Ik heb het gevoel dat ik in de maling genomen word. Ja. Het lijkt wel alsof zo van, nou, weet je, wij zijn de grote maatschappij... en uh, wij winnen het toch wel. Maar wat wil het geval? Jad Broeke heeft gewonnen. Zij het met de hulp van Superman. Connection heeft van aangeboden... de bekeuringen zijn verscheurd en de schade is ruim gecompenseerd. Perfect geregeld dus. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar degids.fm en meld je aan. Bij mensen die na een jaar bijstandsuitkering nog geen Nederlands spreken... moet de uitkering stopgezet worden. De gemeenten moeten dat verplicht gaan doen. Zo staat er een voorstel van de VVD. In de studio in Den Haag zit Cora van Nieuwenhuizen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen, mevrouw van Nieuwenhuizen. Goedemorgen. Wat denkt u hiermee te bereiken? Nou, het belangrijkste wat we ermee willen bereiken is dat een heleboel mensen die nu niet aan de slag komen omdat ze geen Nederlands spreken en die in de bijstand zitten, dat die wel aan het werk komen en dat ze gewoon ook meer mee kunnen doen in de samenleving omdat ze met, met iedereen kunnen communiceren. Nou wordt er fors bezuinigd op Nederlandse taalcursussen voor beginners. Hoe moet iemand met een bijstandsuitkering het ooit voor elkaar krijgen om Nederlands te gaan leren dan? Nou, dat is precies hetzelfde als wat ook voor de verplichte inburgeraars geldt. Als je het niet kunt betalen, en natuurlijk zal dat in de bijstand vaak voorkomen... dan is dat zo dat je daar gebruik kunt maken van het sociaal leenstelsel. En dat wil zeggen dat je dus tegen een heel schappelijk tarief een lening krijgt... en dat je die ook pas terug hoeft te betalen op het moment dat je dat ook echt kunt... en dat je gewoon een inkomen hebt. U wilt mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen? Ja, zeker. En daarbij vindt u de Nederlandse taal? Het cruciale punt. Nou, het is in ieder geval heel belangrijk, merken we. Want er wordt vaak heel denigrerend over bepaalde beroepen gedaan. Van ach, bijvoorbeeld in de schoonmaak. Dan is het niet zo belangrijk dat je Nederlands spreekt. Dat is niet waar. Want ook die mensen moeten contacten leggen... en afspraken maken met hun collega's. Ze moeten etiketten kunnen lezen. Ze moeten briefjes invullen. Hoe er iets schoongemaakt is. Dus er is eigenlijk geen beroep te bedenken... waar je niet een beetje met collega's moet communiceren... en waar je niet een beetje Nederlands moet spreken. En van welke partijen denkt u stoom? te kunnen krijgen voor dit voorstel. Nou, ik denk eigenlijk, uh, of ik hoop, uh, van bijna alle partijen. Want uh, dat het Nederlands belangrijk is, hè, dat beetje basis-Nederlands... Uh, dat het belangrijk is om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving... daar zijn eigenlijk alle partijen het langzaam wel over eens. Het is niet alleen in het belang van de samenleving... maar vooral ook van die personen zelf. Want als je helemaal geen Nederlands spreekt... dan ben je gedoemd tot opgesloten te blijven in je eigen groep. En dan ja, kun je gewoon niet volwaardig meedoen... met allerlei activiteiten in Nederland. Weet u het zeker, dat alle partijen hier zo voor zijn? Want ik heb al andere geluiden gehoord uit Politiek Den Haag? Nou, ik moet zeggen, ik heb met alle collega's, uh, collega-woordvoerders... op dit onderwerp gesproken. En er zijn natuurlijk wel die wat uh, links en rechts wat kanttekeningen hebben... maar niet op het basisprincipe. Dus ik heb goede hoop dat we daar met z'n allen wel uit kunnen komen. U verwacht vooral steun van de PVV en het CDA, las ik. Klopt dat? Nou, die hebben er in ieder geval al heel duidelijk hun steun... voor uitgesproken in het verleden. Maar ook van andere partijen heb ik uh, positieve reacties gehad. Het zou wat zijn als u uh, met CDA en PVV... Een kamermeerderheid wist te bewerkstelligen op dit punt. Nou ja, kijk, er zijn uh, hele wisselende kamermeerderheden geweest... in de afgelopen tijd op allerlei onderwerpen. Maar dat is Ik... niet echt een koenusgevoel, toch? Nou ja, kijk, dit is gewoon iets uh, wat, wat, wat we met z'n allen delen, denk ik. Dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen in Nederland. En dat mensen zo kort mogelijk in de bijstand zitten... in belang van die mensen en in belang van de samenleving. Dus ik heb goede hoop. En dan kun je in de uitwerking nog aan details met elkaar sleutelen. Maar volgens mij is dit toch echt iets wat alle partijen wel willen. Nou, heeft de Raad van State zich ook kritisch uitgelaten... over dat voorstel van u. Want wettelijk gezien is, in ons, land ver, uh, is ons land verplicht om mensen te onderhouden... die hier legaal zijn en niet in een onderhoud kunnen voorzien. Ja, maar dat was toen ik het wetsvoorstel nog niet had aangepast. We hebben het ook aangepast, want het was eerst als een toegangsvoorwaarde geformuleerd. En dat heb ik nu dus veranderd. Uh, nu krijgen mensen gewoon eerst uitgebreide tijd om het te leren. En pas daarna, pas wanneer ze echt uh, keer op keer weigeren om uh, ook maar enige actie te ondernemen. Pas dan uh, wordt de uitkering, wordt ook eerst 20% gekort. Dan nog een keer 20% en dan pas uh, 100%. Dus mensen, uh, het is geen voorwaarde meer om bijstand te krijgen. Mensen krijgen gewoon bijstand. En pas wanneer ze echt weigeren, dan worden ze gekort. Dus daarmee hebben we die kritiek van de Raad van State denk ik goed ondervangen. En aan welke termijn krijgen ze 20% korting? 20% korting is pas na een half jaar. En na en... welke termijn 40%? Ook nog een keer na een half jaar. En dan een half jaar daarna, dus pas na anderhalf jaar, echt weigeren om enige actie te ondernemen, gaat je uitkering naar nul. En dat lijkt me toch heel schappelijk, want nogmaals, je praat gewoon over Nederlands op het inburgingsniveau, dus daar moet je niet al te hoge verwachtingen van hebben. Dat is gewoon dat je je een beetje in het dagelijks leven kunt redden. En die mensen zien we dan allemaal uh, verder als dakloos op straat lopen. Waarom zou je die mensen als dakloos op straat zien lopen? Nou, op het moment dat die geen uitkering meer hebben, dan kunnen nou... ze wellicht niks meer betalen. Dat is, uh, dat is dan wel echt de eigen keuze van die mensen. Want nogmaals, het is een, het is een hele geringe prestatie die je verwacht. Kijk, en wij moeten ze met z'n allen. Uh, hebben we die bijstand ingesteld om mensen te helpen als sociaal vangnet... die het echt niet kunnen, die niet kunnen werken. Ja, uh, als je niet aan een baan kunt komen, dan mag je toch op zijn minst... dat kleine stapje in de richting om wel aan een baan te komen... dat kleine beetje Nederlands, dat mag je toch wel van mensen verwachten. En ik heb eerlijk gezegd ook uh, de goede hoop dat, dat het nauwelijks zal voorkomen... dat mensen het echt niet willen. En als je echt weigert om, om enige actie te ondernemen... dan vind ik ook terecht dat je zegt van... ja, dan gaan wij niet met z'n allen uh, voor jouw uitkering betalen... Want, uh, je mag toch wel een beetje goede wil tonen. En dit geldt voor iedereen die het Nederlands niet machtig is? Of alleen voor ja, de Ja, dat mensen vind ik ook het mooie van dit wetsvoorstel. Dat geldt voor iedereen. Uh, dus ook bijvoorbeeld voor mede-Europeanen. Als bijvoorbeeld een, uh, uh, nou, een, een, een Griek of een Pool uh, hier een tijdje gewerkt heeft en die wordt werkloos. Uh, en komt uiteindelijk dan na verloop van tijd in de bijstand omdat hij niet meer aan de slag komt, dan geldt precies hetzelfde. Het geldt echt voor iedereen. Corre van Nieuwenhuizen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dank. Graag gedaan. De Gids.fm Instrumentale klassieke muziek en theater, dat is een bijzondere combinatie. Via Berlin, dat is een gezelschap dat zulke voorstellingen maakt... en nu is er van hun een nieuwe voorstelling te zien... Muziekverslag geven botte maar jij weet er meer van. Ja, dat is vanaf nu heet je Pjotter, zo heet die voorstelling. Het is hun tweede. Via Berlin is er eigenlijk nog maar een paar jaar bezig. En ze opereren onder de hoede van muziek- en theatergezelschap Orkater. Ze gooiden al hoge ogen met hun eerste voorstelling, die heet Mondvol Zand. De Via Berlin bestaat uit actrice Dagmar Slagmolen en violiste Rosa Arnold. Deze keer aangevuld met het Ragatze-kwartet van Rosa. En ze spelen hun voorstelling eerst op het theaterfestival Oerol... en gaan er daarna het theater mee. En gisteren is dus vanaf nu Heetje Pjotter in première gegaan. En dat is het verhaal van uh, zes vrouwen... die in de oorlog in Tsjetsjenië in een naaiatelier atelier werken. En Dagmar Slagman legt het uit. Je ziet vijf vrouwen in een naaiatelier atelier en daar komt een vrouw bij... Uiteindelijk blijkt dat zij daar allemaal gedwongen worden om te werken. Om legerkleding die van het front komt, die herstellen ze. En die maken ze gereed voor hergebruik. Wat zijn dit? Uniformen. Uniformen van wie? Van dode soldaten. Wat? En die vrouw die erbij komt is een Joodse vrouw. En die heeft net daarvoor haar kind. Wat ze veranderd heeft in een jongetje. Omdat ze dacht dat jongetjes veiliger zijn in de oorlog. Die heeft ze bij een controlepost achter moeten laten. Dus die zit daar op een tijdbom. Want en dat kind is daar alleen. En ze is doodsbang dat het moet plassen. En dat iemand ontdekt dat het een meisje is. En dan ook nog eens een Joods meisje. Als iemand zegt dat jij een meisje bent, sla je. Schreeuw je, zo hard als je kan dat je een bent. Dus het, het is een, een naaiatelier waar mensen gedwongen worden te blijven waar mensen van verschillende achtergronden... zich moeten voegen naar elkaar en elkaar de ruimte moeten geven die er niet is. En uiteindelijk ja, broeit dat en wringt dat... en leidt dat tot een confrontatie tussen die vrouwen waarbij... Uh... Nou, dat ga ik nog niet verklappen. Ah. <laughs> hij, is, hij is rustig. Nee, nee, nee. rustig. Vanaf nu heet jij Pilter. Pilter is gebaseerd op uh, een familiegeschiedenis... Uit mijn familie. Dat speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog. Waar mijn stiefvader. Uh, hij was toen een klein kindje. En zijn hele familie. Uh, moest onderduiken. We waren joods. En. Um, Joden zijn besneden. Dus er werd hem ontzettend. Uh, uh, ingepeperd dat hij absoluut niet mocht plassen als er andere mensen bij waren. Zodat er niemand kon zien uh, dat hij Joods was. En op een gegeven moment, omdat hij een heel schattig uh, blond jongetje was... en niemand zag dat hij Joods was en ook bij een Nederlandse vrouw zat... Uh, werd er door een Duits konvooi dat langs kwam gevraagd... of ze hem niet mee konden nemen op een ritje, leuk buiten. En die vrouw durfde dat niet te weigeren. En toen moest hij dus inderdaad plassen. En toen heeft de, het verhaal gaat dat... De de, de korpschef uit het dorp, dat hij dat gezien moet hebben. Want hij was heel klein, dus er moest iemand helpen met zijn broek dicht doen. Stel ik me zo voor. Um, maar ze hebben niks gedaan of niks gezegd. Dus degene die dat gezien heeft, heeft uh, hem in ieder geval zo erg in bescherming genomen... dat er niks gebeurd is. Je kan niet plassen. Niet plassen als iemand bij is. Instappen, mevrouw Levenits. Nooit plassen als iemand bij is. Je wacht gewoon tot hij maar terug is. Doe je dat? Instappen! Het is het uh, dramatische verhaal van uh, haar stiefvader, uh, werkelijk gebeurd. Uh, Dag van Slagmolen heeft dat, van Via Berlin heeft dat nu omgezet in een spannend gegeven voor een theater, muziektheaterstuk. En ze hebben dat verhaal uh, in de oorlog in Tsjetsjenië geplaatst. En dan kan je meteen denken aan Russische componisten als ja. je het over klassieke muziek hebt. En ik vroeg Rosa Arnold van Via Berlin of ze dat ook heeft gedaan. Sjöskowitsch is natuurlijk wel even op, op tafel gekomen. Maar ik wilde dat, dat te voor de hand liggende stukken. In, in ieder geval voor dit stuk niet gebruiken. Mm -hmm. En uh, wij hebben met het kwartet een tijdje geleden... een stuk leren kennen, nu alweer uh, twee jaar geleden. En dat stuk ging eigenlijk over Servië... maar ook over de oorlog, uh, de mannencultuur, de macho, het harde van het land. En dat stuk was echt zo'n bron van uh, geweldig materiaal... wat we konden gebruiken, dus dat is er echt heel veel ingekomen. Mm -hmm. Dat Servische stuk is denk ik wel veel meer dat je denkt, oh ja, dat is gewoon echt, dat is zulke goede theatermuziek. Maar we hebben dus ook voor Schubert gekozen, waarvan je in eerste instantie niet zo snel denkt van, nou, dit zet je in een oorlogsdrama. Ja. Maar ik vind dat juist heel interessant om echt de, de, de geëikte klassieken ook in een theatrale ja. context te dat, zetten. Dat is nou juist wat jullie heel graag willen bij Vierbelingen. Precies, Berlin, ja. ja. ja. Ik vind het echt wonderbaarlijk hoe als je dus iets zo'n context geeft... als zo'n stuk dan binnen een verhaal en ja, die muziek is zo emotioneel... en als dat klopt met op dat moment de emotionaliteit van de scène of van van het verhaal, dan is muziek echt wel heel erg flexibel om zich daarnaar te voegen. Ja, want dat is een beetje de bedoeling, dat een belangrijk deel van het verhaal ook door de muziek verteld wordt in jullie stuk. Ja, we hebben wel echt als doel voor onszelf om, om te zorgen dat tekst en muziek heel gelijkwaardig zijn en dat echt een heel deel van het verhaal door de muziek wordt verteld. Dat de tekst contouren aangeeft van persoonlijke verhalen en van persoonlijke situaties en af en toe ook conflicten die echt wel uitgeknokt worden. Mm -hmm. Maar dat de muziek daarin veel meer de ja, het grote geheel kleurt, en ook echt hele delen, en veranderingen of passages van het verhaal vertelt. Rosa Arnold en Dagmar Slagmolen van Via Berlin over een muziektheatervoorstelling. Vanaf nu heet je Pjotter. Het is een combinatie dus van theater en klassieke muziek, Botte. Maar het is geen opera, toch? Nee, nee, want dat is natuurlijk de traditionele combinatie van die twee. Maar de muziek is goed deels instrumentaal. En acteurs die zingen nauwelijks. Er wordt op hoog niveau gemuziceerd. En het effect wat je dan een beetje krijgt is hetzelfde als wat je bij veel muziek uh, hebt. En er wordt natuurlijk ook vaak klassieke muziek ingezet. Maar ja, dan nu zie je het live. Het wordt live op het podium gespeeld door een professioneel ensemble. En uh, nou ja, de, de tekst van het stuk geeft dan heel veel lading aan de muziek. En, en andersom, de muziek geeft ook heel veel lading aan de tekst. En dat, dat is een bijzondere combinatie. Nou ja, via Berlin toert met vanaf nu heet je Piotter tot 9 juni door het hele land. En dan uh, gaan ze ook nog een keer in een reprise op het Oerholfestival uh, in Terschelling. Ik heb nog een fragmentje meegenomen. En dat is een fragment uit uh, Hold Me Neighbor in This Storm. Dat spelen ze uh, in deze uh, voorstelling. Dat is een stuk van Alexandra Vrebalov. In, uh, nou ja, strijk, of een stuk voor strijk, en naaimachine. naaimachine. <tied> Uit de theatervoorstelling van het nu heet je Pjotter tot 9 juni eh, door het land. Wat valt er nog te beleven op de tv vanavond? Nou, om 5.30 op Nederland 2, de 11e editie van de grote geschiedenisquiz. Altijd goed voor het historisch besef en nutteloze feitenkennis. De documentaire El sonido del bandoneon gaat over de bandoneon. Het is een ode aan het instrument, het kloppend hart van de tango, maar het dreigt te verdwijnen. De oude instrumenten vergaan en nieuwe bandoneons worden slechts mondjesmaat gemaakt. En nu toeristen ze als souvenir uit Argentinië meenemen... is het voor het bestaan van het instrument ernstig in gevaar. De documentaire El sonido del bandoneon om kwart voor elf op Nederland 2. En dat staat dan min of meer tegenover de documentaire... over The Most Dangerous Man in Amerika. Die gaat over Daniel Ellsberg, Ellsberg dat is dat de man die de Pentagon-papers lekte. En zo kwam Amerika erachter dat er gelogen werd over de oorlog in Vietnam. En deze docu begint om vijf voor elf op Canvas. Hey Jurgen van den Berg, ik zag je camper al buiten staan. Dus ik je dacht, ik kom weer eens op de zaak, Felix. Ja, gezellig. En uh, ik zag je zitten in het publiek bij David Letterman. Ja. Maar je lacht niet. Je begreep de grappen niet. Nee, maar dat is, nee, dat is niet waar wat je nu zegt. Want er wordt van tevoren wordt een instructiefilmpje getoond. En uh, daar wordt gezegd, ook al begrijp je de grap niet, gewoon lachen. En dan pas buiten ga je bedenken van, uh, waar was die grap ook alweer over? En wat heb jij gedaan? Uh, nee, ik begreep de grappen redelijk goed. Het is terecht dat bij de bezuinigingen het eigen risico wordt verhoogd. Dat is de stelling straks. En we praten daarover met Renske Leijten van de SP, Tweede Kamer. Lunch zometeen met het vertrouwde stemgeluid van... Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Vrijdagavond van 7 tot 8, manjaren. Live vanaf het weekend van de rollende keukens. Nicolaas Kleit test de lekkerste zomerwijnen... en de Zeeuwse kok DP Arkenbouw tovert.